Er staan weer trekkers op de snelweg. Groepjes boeren demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Morgen zijn er in de Tweede Kamer meerdere stemmingen over. Onder meer op de A2 tussen Best en Den Bosch. De A28 tussen Hooggeveen en Assen staat de snelweg vast. En ook op de A67 richting Limburg konden de auto's er niet langs, mede door deze boer. Ik hoop dat ze het begrip kunnen opbrengen dat zie nu even stilstaan. Maar op het moment dat de stemming door de herkant, dat wij als bedrijf eeuwig Stel kunnen zetten. En dat dat voor ons toch ook heel erg is. De A67 is inmiddels weer vrij, maar ook op andere plekken in het land dreigen boeren snelwegblokkades. In Zierikzee, in Zeeland, heeft een windhuis flink wat schade veroorzaakt. Dakpannen, trampolines en bomen vlogen daar door de lucht. Bij minimaal vier huizen is het dak eraf gewaaid. er zijn meerdere mensen gewond geraakt. In Arnhem staat vandaag de hoofdverdachte in een grote afpersingszaak voor de rechter. De man zou een fruitbedrijf in Hedel hebben afgeperst... nadat daar een lading drugs werd gevonden en ze de politie inschakelden. Je hoort verslaggever Denny Simons. Ali G. is zijn naam. Um, maar toch, dat is wel opvallend, het OM denkt niet dat er een verband is... tussen Ali G. en de cocaïne. Maar het OM denkt dat Ali G. die cocaïne heeft aangegrepen... als reden om geld te kunnen eisen van het fruitbedrijf. Werknemers kregen door de drugsvondst ook thuis te maken met vuurwerkbommen en beschietingen. En kinderen in Zeeland moeten echt beter leren zwemmen. Dat vindt de gemeente Goes. Kinderen krijgen daarom zwemles in open water. Ze leren ook kanoën en suppen. Het is natuurlijk een provincie waar heel veel water uh, is. En helaas gaan de getallen uh, ook achteruit. Zowel qua zwemvaardigheid van de kinderen als met de ongevallen die daarmee uh, gemoeid gaan. Sommige kinderen hebben nog nooit in het open water uh, gezwommen. is de eerste kennismaking. De lessen worden gegeven door studenten van de opleiding tot sportleraar. Het weer, het is bewolkt, er trekken wat buien over het land... vanavond klaart het op veel plekken op... en morgen krijgen we een aardig zonnige dag bij 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt momenteel iets langzamer op de A7, de afsluitdijk... vanuit Friesland richting Noord-Holland. Voor Den Oever nu 5 kilometer langzaam rijdend verkeer... en in totaal 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Khan, Khan, let Let me rock you, cause I feel for you Chaka Khan, what you tell me, what you wanna do Do you feel for me, the way I feel for you Chaka Khan, let me tell you what I wanna do I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too And let me take it in my arm, let me feel you with my charm, Chaka Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka I make it more than just a physical dream I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. Let me rock because I feel for you Shocker calm, just tell me what you wanna do How Do you feel for me the way I feel for you? Shocker calm, let me tell you what I wanna do I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too And so let me take it in my arm, let me for you with my time, shocker Cause you know that I'm the one that keeps you warm, shocker I'm making more than just a physical dream I wanna about you, shocker Cause you make me wanna scream, feel for you En ook U2 uh, uh, beginnen we lekker met uh, Zandvoort op zaterdag. De disco klassieker van Chaka uh, Khan, hoorde je. En dat was uh, volgens mij een van haar uh, aller, aller, allergrootste hits. Je I feel for you. Welkom terug Zandvoort, we zijn er U2 alweer uh, op het jong. En uh, wat gaan we nu U2 allemaal doen? Nou ja, zoals we bij de opening al zeiden om het vijf over 2 was, is dit weekend natuurlijk een gigantisch mooi race-spectakel... op het circuit Zandvoort bezig. En wel de ADAC GT Masters. En de baas van het circuit, noem ik hem altijd, Erik Weijers... was vanmorgen te gast bij Goedemorgen Zandvoort. En Jelmo Kopers sprak niet alleen over het ADAC GT Masters met Erik Weijers... maar ook over de stand van zaken op het circuit op dit moment. Over een tweetal platen zullen we u dat interview uh, laten horen. Uh, verder, ja, nou ja, en jullie komt met rassenschreden dichterbij. Ja, heb jij al parkeermeters uh, uh, gezien? In, nee, in, in Groningen zouden we zeggen: breek me de bek niet los. Maar goed, uh, dat uh, heeft natuurlijk uh, er, uh, behoorlijke gevolgen voor de bewoners uh, in uh, Zandvoort. En natuurlijk ook voor de uh, bed and breakfast en de hotels in Zandvoort. Maar wellicht ook uh, grote gevolgen voor uh, de toeristen die naar Zandvoort uh, gaan. En. Uh, men maakt zich daar ook al druk van uh, over van uh, jagen, niet, niet, de toeristen weg Daarover hebben we een bijdrage van NHTV, want die hebben daar een reportage over gemaakt. Uh, verder uh, uh, hebben we natuurlijk ook dit weekend, maar dat we hebben we het al over gehad, atelier atelierweekend. Dus daarover nog weer meer tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. We kijken met één scheef oog ook naar de TT in Assen. Dat is een groot feest, jong, in Assen. Dat is een heel groot feest. En morgen heb je de hoofdrace, of hoe, hoe, hoe zit dat? Nou, de kwalificatie... je hebt, de, de, hebt MotoGP, Moto uh, daar gaat het natuurlijk om. Dat is de hoofdrace. Die start morgen, even kijken, om uh, twee uur. Dus die kunnen we ook weer mooi meenemen in de uitzending. Vandaag de kwalificaties voor de MotoGP. De, de Moto2 en de Moto3, uh, die hebben ook hun uh, kwalificaties uh, vanmiddag. Dus veel gekwalificeerd op het circuit van Assen. Trouwens, een prachtig mooi motorcircuit, hè? Zeker, het ziet er heel een, mooi uit. Met een hele mooie layout. En een uh, mooie webcam die uh, wel werkt. En een webcam die je doet, dat is ook weer heel erg mooi. Dus daar kijken we naar. Uh, Doen er Nederlanders mee, trouwens? Ja, we, we hebben een Be Bernd Schneider uh, in de Moto2 moto uh, uh, rijden. Dus van dus, de DTM was dat, de uh, Bernd nee, Schneider. Nee, nee, hoe heet hij ook alweer? Nou ja, maakt ook niet uit. In ieder geval Nederlander in, in, in de Moto2 en die gaan uh, zich nu opmaken voor hun uh, kwalificatie. We houden het allemaal voor u in de gaten. En als wat te melden is, zullen we dat uh, zeker doen. Verder hebben we nog wat uh, Zandvoorts nieuws in het korte tweede uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Zo is het maar net. Zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg Tina. Hier schijnt de zon in Zandvoorts. city all around people looking half dead walking on the sidewalk harder than a match yeah but at night it's a different world go out and find a girl come on come on and dance all night despite the heat it'll be all right and babe don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer in the city in the summer in the city cool town Eating in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But tonight it's a different world, go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night, just like the heat, it'll be all right. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Het is uh, 17 over 3 over uh, tijd gesproken. Je hoorde de zin van uh, Cindy Lauper en Time After Time. ZFM Race Radio. Pit Report, Report. Ja, over jan uh, vanmorgen was hij uh, te gast in uh, Goedemorgen Zandvoort, uh, de directeur van het circuit, uh, Erik Weijers. Want uh, ja, er is weer heel wat nieuws, hè, geloof ik, over het uh, circuit. Klopt, even even, uh, we kijken met ook een schil oog dus live naar uh, de ADAC GT Masters in Zandvoort. Waar momenteel de Porsche Carrera Cup wordt uh, verreden. Met uh, legitiem Voorde uh, op een, een tweede plek. Het is absoluut een uh, kandidaat voor het kampioenschap. Vorig jaar was hij ook uh, weer kampioen uh, in deze klasse. Hij ligt momenteel op een tweede plek. Dus de safety car is net weer van de baan. Want er was er toch een, een dermatig ongeluk tussen twee Porsches. Waardoor de, baan, de safety car de baan opkwam. Maar Larry ten voordeel voorlopig op een tweede plek tijdens de Porsche Carrera Cup Duitsland. Dat was even een tussendoortje. Je hebt gelijk. Erik Weijers was vanmorgen te gast bij Goedemorgen Zandvoort. Sprak daar met Jelme Koper. En hij gaf een update over de situatie op het circuit op dit moment ook weer op volle toeren al uh, het hele seizoen eigenlijk. Uh, op dit moment zijn de ADAC GT Masters, uh, vinden die plaats. Uh, de agenda zit weer vol, hè? Ja, dat kun je wel zeggen inderdaad. Het is, uh, het is nu echt, uh, echt, uh, echt de spitsstuur bij ons, uh, letterlijk. Ja. Uh, we hadden vorige week uh, natuurlijk ook een groot internationaal evenement, de GT World Challenge. Uh, en dit weekend de ADAC GT Masters. Uh, allebei weekenden met, uh, met GT-auto's. Dat zijn, nou, Kramp auto's dus twee die tweezitters, hè, zoals Porsches, Ferraris, Lamborghinis, uh, Mercedes, GT's, uh, dat, soort, uh, dat soort auto's. Uh, de, eigenlijk kun je wel zeggen, dit weekend ook weer de beste coureurs uit, uit Europa die, uh, die om die titel uh, strijden. En wij zijn een ronde van een van de zeven, die door uh, in met name in Duitsland, maar ook in Oostenrijk, en Italië wordt verleden. En dan uh, één keer per jaar ook in Zandvoort. En ja, uh, ja uh, uh, het is weer volle bak. Ja, en ook wat betreft de bezoekers neem ik aan. Uh, ja, uh, als ik op dit moment naar buiten kijk, dan uh, zie ik dat de tribune uh, inmiddels uh, redelijk... dat er wat mensen gaan zitten. Uh, en uh, ja, vanmiddag om 1 uur uh, is, is de hoofdrace van vandaag. Uh, en dus de eerste race van dit weekend van de, van de GT Masters. En dan, uh, dan zal de tribune goed gevuld zijn. En, uh, ja, en uh, gaan we hier heel veel mooie top-autosport kijken. Ja, zeker. En uh, inderdaad, over die agenda van uh, komende zomer uh, gesproken, er staat in dat elk weekend wel uh, wel wat uh, bijzonders op. Maar bijvoorbeeld ook al uh, uh, vrij binnenkort... op 15, 16 en 17 juli... de historic Grand Prix. Die keert na twee ja. jaar weer terug, hè? Ja, klopt. Nou, ja, die hebben we vorig jaar niet georganiseerd... omdat uh, toen vanwege corona... er ja. geen, uh, geen bezoekers mochten komen. En er ook heel veel reisbeperkingen waren voor... met name de, de deelnemers... die uit Engeland moesten komen. Oh, ja. Dus toen is het evenement niet doorgegaan. Uh, dus ja, dit jaar uh, weer ouderwets. Uh, met publiek. Hè, uh, ja. Er zijn nog veel kaarten verkocht en uh, drie dagen historisch racen. En ook leuk, ook weer terug van weg geweest op uh, zaterdagavond uh, 16 juli. Uh, de parade naar het uh, centrum. Oh, ja. He, dus we komen weer met, uh, nou, met zo'n 70, 80 auto's. Klassieke raceauto's. Uh, rondje door het dorp rijden. Auto's worden daarna ook in de Halterstraat, de Kerkplein en de, en, en de Kerkstraat neergezet. Oh, ja. En die kunnen dan bekeken worden. Dus dat uh, gaat weer een, uh, ja, een ouderwets weekend worden. Ja, inderdaad. Letterlijk een ouderwets uh, historische Grand Prix. Uh, uh, dan verder nog over over de, over de, de agenda van de komende zomer. Uh, zijn er verder nog hoogtepunten? Dus uh, we gaan zo ja, zo, de hoogte zo gaan we natuurlijk naar de Formule 1. Uh, ja. De Formule 1 op ja. 4 september. Uh, ja, weet je, de, de, eigenlijk door de Formule 1 op 4 september zijn we vanaf, vanaf 1 augustus is de circuit eigenlijk dicht. Uh, de hele maand augustus zijn er ja. ons geen activiteiten. Omdat we die tijd nodig hebben voor de opbouw van de, van de Dutch Grand Prix. Uh, maar dat betekent dat we tot, tot eind juli dat er hier wel wekelijks uh, raceactiviteiten zijn. Uh, volgende Week hebben we het Spectaculo Sportivo Alfa Romeo. Uh, nou, zoals de naam al zegt, een weekend de volledige teken van, van Alfa Romeo. met, met racers, maar ook heel veel mensen die met hun uh, klassieke of moderne alfa naar het CP komen. Uh, de week daarna hebben we uh, de, de, de brede sport van de Stichting DNT. Dat zijn alle amateurklassen die er in Nederland zijn, ja. die, uh, die hier rijden. Uh, en dan hebben we de Historic kampioen. daar hadden we het net al over. En de week daarna is nog een endurance race, uh, een 8-uurs race op, op zaterdag 23 en ja, dan, dan gaan we daarna al uh, nog wat activiteiten en uh, ja, is het voorbij uh, tot, tot aan de Formule 1. Want dan gaan we echt weer volle bak hier uh, alles, alles voorbereiden. Ja, dan zie ik inderdaad ook uh, nog in die laatste weken wat Race Planet, uh, dagen staan. Ja, en, ja, klopt. En merken jullie eigenlijk ook uh, dat, dat natuurlijk uh, vorig jaar die uh, geweldige terugkeer van de Formule 1 ook jullie agenda... Uh, ja. Echt het feature, uh, Ja, de... nou ik moet zeggen de, de agenda zat ook voor de Formule 1 nog altijd wel goed vol hoor. Uh... Mm -hmm. Wat dat betreft uh, uh, mochten we sowieso al niet klagen hier. Uh, maar inderdaad, uh, het, het, ja, je, je, je, er, is, er is inderdaad meer uh, zeker. maar één keer per dag uh, verhuren. Dus uh, ja, als je vol zit, dan, dan, dan, ja, dan op een gegeven moment houdt het op natuurlijk. Hè. Dus, uh, maar uh, zeker merken we inderdaad dat er uh, zowel uit Nederland... Hè, bijvoorbeeld je noemt net Race Planet... Hè, dat ja. zijn uh, uh, dat is activiteiten waar mensen zelf met allerlei exclusieve auto's... over de ski mogen rijden, hè, om dat, uh, dat te ervaren... Uh, ja, daar is de van degene die de merken we hoorden wij alleen dat, dat er veel meer animo is he, dan, ja. dan, dan voorheen. En dat is ook logisch. He, mensen hebben ze het, hebben het antwoord op, het, op tv gezien of zijn niet geweest met de Disney. Die willen daar ook gewoon zelf. Mensen gaan. willen even zelf een rondje ja? rijden inderdaad. Ja, ja. En dat kan natuurlijk ook uh, sinds vorig jaar ook uh, virtueel met, uh, met simulatie op het circuit. Zeker, ja. Um, ja. We hebben... ja. We hebben, we hebben hier een race square op het circuit, op de, boven de pits, uh, daar staan 20 uh, race simulatoren en daar kun je dan dus met 20 mensen gelijk kun een je, kun je race op, op zand verdwijnen. En uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk en dat is ook echt ook wel een leuk gevolg natuurlijk van, omdat wij nu weer een, een officieel Formule 1 circuit zijn, en dat we mm -hmm. in al die spellen opgenomen zijn en dat mensen dat ook thuis op een spelcomputer kunnen spelen of waar dan ook in de wereld uh, in zo'n racecentrum zoals we hier ook uh, op, uh, op het circuit hebben. Ja, hartstikke goed. Dan toch even naar die uh, Formule 1. Hoe verlopen de voorbereidingen? Ja, goed. Uh, tot nog toe. Uh, ik, uh, ik merk mezelf voor het, het gedeelte wat, uh, wat ik organiseer binnen de Krampie. En dat ja. is met name de hele organisatie op, uh, op de racebaan zelf. Dus met alle marshals, met uh, alle uh, nou, brandweermensen, medische team, uh, noem het allemaal maar op. Uh, de Mensen die de technische keuringen doen. Dat, ja, omdat we het al vorig jaar een keer hebben gedaan en heel erg gedegen hebben voorbereid dat dit jaar dat dat een hele hoop werk scheelt. Aan de ja. andere kant, uh, je moet altijd scherp blijven en uh, ja, we zijn heel veel dingen toch weer opnieuw aan het kijken En toch weer een beetje aan het, aan het aanscherpen om het uh, nog beter voor elkaar te krijgen. Dus ja, ja dat gaat, daar zit weer veel tijd in. En, uh, maar we, we liggen op schema en uh, ik zie alles wat dat betreft met, met vertrouwen tegemoet. Ja, wat je ook terughoorde inderdaad van vorig jaar, en zo zag het er ook uit op tv en ook uh, op het circuit zelf, dat alles denk ik uh, volgens de voorbereidingen uh, verliep. Wat gaan jullie dan toch anders doen, uh, deze de saison is ook niet de bedoeling. Kijk, campagne, wat, bedoel ja. kijk aan, aan, aan, aan de race zelf, hè, de actie die op de baan komt, daar kan je niet zo heel veel aan veranderen. Hè, want nee. dat is natuurlijk allemaal reglementair bepaald hoe een race verloopt. Mm. Uh, als je kijkt naar buiten, buiten, het, buiten de racebaan, hè, bijvoorbeeld, uh, kijk alleen om het circuit heen. Ja, vorig jaar mochten er geen, geen mensen in de, in de duinen zitten. Hè, omdat, uh, vanwege de coronabeperkingen, ja. uh, en dit jaar wel. Hè, dus dat betekent dat er natuurlijk ook meer mensen om het circuit zelf komen. En ook eh, op het gebied van, van Entertainment, waar we vorig jaar ook geen grote mensen bij elkaar mochten hebben... bijvoorbeeld bij een podium in de fanzone of waar dan ook... Ja, dat zal dit jaar wel mogen. En uh, Dus ja, daar gaat zeker wel wat dingen gaan er anders. Die zullen uh, spectaculairer zijn, zullen drukker zijn. Dus ja, wij kijken er gewoon heel erg naar uit. Ja, het is goed. Inderdaad meer dan 100.000 bezoekers per dag... in plaats van 70.000. Dat is toch wel uh, een, uh, eigenlijk een soort astronomisch getal... als je daar nu over nadenkt. Ja, maar... nou ja, het is, het is ruim 40% meer. Ja. Dus... Uh, <laughs> Ja. Eigenlijk waar ooit de plannen al opgemaakt waren. Dus wat, betreft, ja. wat dat betreft is, ja. het, ook, is ja. het ook niet nee, nieuw. dat klopt. En, uh, en natuurlijk, hè, dat zal echt wel weer een uitdaging worden op, op vele vlakken. Uh, maar we hebben wat dat betreft ook dat, uh, hè, dat hele verkeersplan en mobiliteit hebben we natuurlijk jaar kunnen oefenen. Ja. Uh, of kunnen doen uh, met, met 70.000 mensen. Nou, dat heeft goed heel goed gewerkt. Uh, en en daar hebben we ook vertrouwen in dat we uh, die 100.000 mensen per dag uh, goed aan kunnen. Ja, nee, inderdaad. Uh, dan nog even. Tot slot, het circuit krijgt ook weer de laatste tijd te maken met uh, veel uh, rechtszaken. Zitten jullie dat nog in de weg? Nou, ik, uh, veel rechtszaken, dat zou ik niet willen zeggen. Natuurlijk er lopen nog een aantal procedures. Uh, zoals we zoveel procedures de afgelopen jaar hebben gehad. En ja, weet je, dat, dat, hoort, dat hoort erbij. Uh, uh, en uh, ja, wij, uh, wij, wij zien die ook met vertrouwen tegemoet. Hartstikke goed. Nou, in ieder geval bedankt voor, uh, voor, voor dit lijstje aan updates. En als mensen op de hoogte willen blijven, waar moeten ze dan terecht? Uh, nou, de website van Sikri, SikriZandvoort.nl, uh, geeft natuurlijk veel informatie. Ja. Maar ook op uh, social media uh, en bijvoorbeeld via, uh, via, via Instagram of, of Facebook... Uh, worden dagelijks updates uh, over het LNW en wat er te doen is op het ski worden daar uh, gepost. Dus uh, hou dat in de gaten. Hartstikke goed. Uh, Erik Weijers van het SikriZandvoort.nl. Ja, zo was het uh, inderdaad uh, vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Erik Weijers uh, die uh, inderdaad uh, sprak over de voorbereiding ook uh, van de Formule 1. En vandaar dat ik deze even heel kort voor je wil gaan draaien. En zo klinkt het dan als de, als de race begint en als de race ten einde is. Inderdaad, de themamuziek van de Formule 1 hoor je. Zo dadelijk de evenementen, maar eerst deze... Als de verwachtingen voor wat betreft het weer uit gaan komen, krijgen we aankomende week weer lekkere, zonnige en warme dagen. En vandaar dat we je alvast een klein beetje in de stemming brachten met deze single van de Zoekmachine, Jorden Maldon. Alweer half vier geweest, de tijd vliegt voor wij op deze zaterdagmiddag. En half vier is altijd het tijdstip dat we de evenementen een beetje doornemen. Ja, dus ik maak er een selectie uit, want het is moeilijk om al die evenementen die er zijn. Uh, bij elkaar te zoeken. Dat is nogal een, uh, uh, je hebt niet één lijst waarvan, waar alles op staat. Dus uh, we doen uh, we houden op korte termijn, dat is dus dit weekend tot en met volgend weekend. Zoals gezegd, dus dit weekend: een mooie autoraces uh, op het Circuitpark Zandvoort van de ADAC GT Masters. Vandaag gaat het zelfs door tot een uur of zeven. En morgenochtend om, uh, om half negen, iets over half negen, begint het alweer voor de tweede dag. Maar natuurlijk de hoofdmoot om één uur. De race van de ADAC GT Masters. En uh, uh, dat uh, belooft weer veel race spektakel. En natuurlijk ook de Porsche Carrera Cup Duitsland Die de, op dit moment uh, verreden wordt de eerste race. Ik zal eens eventjes kijken. Uh, Lerrit ervoor nog steeds op een tweede plek. Hij komt maar niet voorbij aan uh, de nummer één. Maar uh, ze zijn uh, nog uh, goed onderweg. Dus dat houden we voor u in de gaten. Lukt het, leer ik ervoor nog, om uh, de koppositie over te nemen. Uh, dan is he running out of laps, zeggen ze dan. Hè? Want uh, het wordt wel uh, steeds minder, na ieder rondje weer een rondje minder. Dus het wordt nog even uh, spannend. Goed, dat wat betreft het race spektakel dit weekend op het circuit Zandvoort. Echt een aanrader. En wat we ook al zeiden van dit weekend, het open atelierweekend... en dat wordt in Zandvoort ook gehouden in de oude brandweerkazerne. U bent het hele weekend op vandaag en morgen... een welkom vanaf half elf tot vijf uur in de oude brandweerkazerne... aan de Duinstraat 5. Zoals gezegd, de entree is helemaal gratis... en de kunstenaars verwelkomen u met veel plezier... en kunnen dan tekst en uitleg geven over deze en gene... Uh, ...schilderijen en andere activiteiten. Kijk in ieder geval ook even op de website van het Zandvoortsmuseum... ...voor een volledig overzicht. www.zandvoortsmuseum.nl En wat ook kan tegen, is dat u van kunst kan genieten... ...voor een gratis zogenaamde audiotour... ...langs 32 kunstwerken die verspreid door Zandvoort... ...in de openbare ruimte te vinden zijn. De Audiatour geeft achtergrondinformatie... ...over de individuele beelden en hun makers... Het Beeldenrouteboekje is te koop bij het Zandvoortsmuseum. Museum. De Audiatour Beeldenroute Zandvoort van het Zandvoortsmuseum... Museum is ingesproken door Danielle Onk en is te beluisteren via Spotify. Voor meer informatie over kunst in Zandvoort, nogmaals kijk op www.visitsandvoort.nl/slash kunst en cultuur Zandvoort. www.visitsandvoort.nl/slash kunst en cultuur Zandvoort. Dat wat betreft het Zandvoortsmuseum... Museum. Uh, op uh, aanstaande juli, en wel op 1 juli... is het weer tijd voor de ibiza Markt Boulevard. Dat is van s morgens 8 uur tot smiddags uh, 5 uur. Een prachtig, het is een, uh, om de uh, wekelijks op dit moment de Ibiza-markt. En uh, het is een beetje, een beetje Ibiza-stijlachtige... Uh, kraampjes met diverse snuisterijen... die alles te maken hebben met zon, zee en strand. En waar kan het dan beter? Tijdens die Ibiza-markt. Aanstaande vrijdag uh, van s morgens 8 tot s middags 5 uur... is er wederom een Ibiza-markt Boulevard. Helaas ging die van uh, gisteren niet uh, door, uh, Albert-Jan. Oh. Die is op het laatste moment uh, vanwege de weersverwachtingen... Uh, is die uh, uh, geannuleerd, uh, helaas. Maar dus aankomende vrijdag weer een kans... En volgend weekend echt een aanrader. Want uh, ja, we hadden natuurlijk altijd culinair Zandvoort. Uh, dat uh, was gestopt. Maar er zijn een aantal andere initiatiefnemers... die onder de titel Wereldse Smaken... van 1 tot en met 3 juli uh, uh, wordt het uh, weer leven in gaan uh, blazen. Onder de naam zoals gezegd Wereldse Smaken. Van 1 tot en met 3 juli, dat is dus volgend weekend... wordt het Gasthuisplein omgetoverd tot een festivalterrein... dat in het teken van Wereldse Smaken zal staan. Het is de bedoeling dat het festival uitgroeit tot een jaarlijks evenement... met diverse foodtrucks en diverse optredens. Zal het niet alleen een culinair, maar ook een cultureel festival worden. Echt de moeite waard om bij de doop van de Eerste Wereldse Smaken... van 1 tot en met 3 juli, kennis te maken met de nieuwe opzet... om het zo maar eens te zeggen, op het Gasthuisplein. En dat tot slot nog even attenderen, dat Erik Wijers deed het ook al... Van 15 juli tot en met 17 juli is het weer tijd voor de Historic Grand Prix. Een driedaags schitterend e race-evenement op, op en rond het circuit Zandvoort. Ga naar de website www.circuitparkzandvoort.nl voor het tijdschema en de diverse activiteiten op en rond dit historic Grand Prix festival. Voor autosportliefhebbers eigenlijk een must. Tot zover. Dankjewel, Bertjan. Dat was de evenementenagenda. Ook de evenementen zijn na te lezen op onze eigen CFM-app. Dus download hem nu. En dan blijf je ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes hier uit ja.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 nog iets meer dan een week en dan gaat de zomervakantie beginnen. En dan kom je uiteraard lekker naar het strand van Zandvoort toe. Van de Velden. Hey, dat, is, dat is een hele oude jingle, dat is uh, niet de bedoeling, maar goed. Maakt er niet uit. Leuk om hem weer eens, hou uh, je mond, hou je mond. leuk om hem weer eens terug te horen. Pas wel goed bij deze plaat eigenlijk, Albert-Jan uh, Rob van der Velden. Ja, ken jij hem nog? Ja, uh, ja dat is een oude piraat, die had zo'n uh, lapje voor zijn ogen, hè, ja, zeg maar. Het is uh, ook legitiem geworden. Hè? Ja, klopt, klopt, klopt, klopt. Dat was uh, Rob van der Velden, leuk. Moet het kan weet ik niet, maar goed, het is allemaal wel. We gaan er uh, nog een uh, mooi feestje van maken tot aan 5 uh, uur vanmiddag Zandvoort op zaterdag met de radar Michael Wolden. Hier is de Divine Emotions. Zeker lief hebben van de muziek uit de jaren 80. zou deze single van de Ryder Michael Walden. De Divine Emotions. Nou, de Porsche Super Cup uh, tijdens dit uh, ADSC GT Masters weekend op het circuit Zandvoort is dit een einde en uh, jij hield uh, de verrichtingen van uh, Larry ten voorde in de gaten, want hij lag op uh, plek 2. Ja. Nou, de finishvlag uh, is uh, inmiddels uh, gezwaaid. En uh, hoe is het uiteindelijk geworden, Albertjan? Nou ja, hij is er niet voorbij gekomen. Hij is dus uh, tweede uh, gebleven in deze eerste race van uh, de Porsche Carrera Cup uh, uh, Duitsland. En maar goed, morgen nog wederom een, een kans nummer 2. maar op 4 en 5 uh, ook twee Nederlanders. Er waren trouwens veel Nederlandse deelnemers in deze, deze Porsche Cup. Dus uh, er waren vele kansen om, uh, om te scoren. Maar uh, op het podium uh, vinden we alleen en Voorde terug op plek 2. Morgen weer een dag. En die begint dus morgen, morgenochtend weer vroeg om half negen. En uh, wellicht een, uh, voor u een reden om morgen op uh, circuit te gaan kijken... naar deze prachtige autoraces. Goed. Waar, gaan we, waar zijn we aan toe? oh ja, hier zijn we aan toe. Uh, kijk, 1 juli is het, de, is het de deadline, hè? Ja, ja, ja. ja. Verschrijd... Vind je het spannend? Vind je het spannend? Ik vind het verschrikkelijk. Verschrikkelijk spannend. Ja, laat ik het zomaar zo zeggen dan. Uh, maar uh, goed, uh, 1 juli is het zover. Ik zie uh, op borden hier in de Tolweg uh, staan van uh, niet parkeren uh, in de komende week. Dat zal natuurlijk alles te maken hebben met het plaatsen van de zogenaamde parkeer... Uh, de bakkeermeters. Kan je, kan je ook nog gewoon contanten betalen? Nou ja, ja, dat is maar de vraag of dat kan. Dat weet ik ja, niet eens. Nee, dat zou wel... Nou ja, goed. Of misschien van die aanmeldpalen, weet je wel. Met een nummer erop en dergelijke. De ja, dat gaan we na het seizoen dan wel weer evalueren, of niet? Zeker, zeker. Maar goed, in uh... augustus al, geloof ik, oh, toch? Ja, nou ja, als ze als slim zijn, beginnen ze in juli. <laughs> maar goed, wie ben ik? Oké, okay, maar ook uh, de vraag natuurlijk. Uh, wat betekent dat voor de gasten die uh, naar Zandvoort komen met de auto? Want jaagt het nieuwe parkeerbeleid de toeristen ook niet weg uit Zandvoort? De kleine logieverstrekkers in Zandvoort... die kamers in huis of een omgebouwde garage verhuren aan toeristen... maken zich ook grote zorgen over de gevolgen van het nieuwe parkeerbeleid. Ze vrezen dat als gasten voortaan ver van hun verblijf moeten parkeren... zij dit als zeer ongastvrij zullen ervaren... en mogelijk naar andere plaatsen zullen uitwijken voor hun vakantie. Zoals gezegd, per 1 juli gaat het parkeerbeleid in Zandvoort op de schop en wordt het hele dorp betaald parkeren ingevoerd. Bewoners kunnen op eigen terrein parkeren of op de straat met een parkeervergunning. Verblijfstoeristen die op dit moment nog in sommige wijken gratis op straat kunnen parkeren. of een parkeervergunning krijgen van hun logiesverstrekker. zodat ze dichtbij kunnen, zou kunnen parkeren. moeten vanaf 1 juli uitwijken naar de grote parkeerterreinen aan de rand van Zandvoort. Ze moeten dan niet alleen betalen voor het parkeren. maar ook in veel gevallen verlopen. verlopen niet verlopen, maar heel verlopen. naar hun verblijf. Onze collega's van NHTV maakten daar afgelopen week een item over. De Duitse kentekens. Je komt ze op veel plekken tegen in Zandvoort, maar niet lang meer. Met de invoering van betaald parkeren in alle wijken per 1 juli... kunnen verblijfstoeristen hun auto's niet meer in woonwijken zetten. Ze moeten hun auto's voortaan tegen betaling op de grote parkeerplaatsen aan de randen van het dorp parkeren. Dus dan moeten ze naar parkeerterrein De Zuid, aan de andere kant van Zandvoort... Hoe ver is dat? Dat is ruim een half uur lopen. Daar zijn we dus niet blij mee. Clementine vertegenwoordigt een grote groep logiesverstrekkers... en woont zelf in Oud-Noord. Ze verhuurt haar bovenverdieping aan toeristen. Voor haar gasten en die van andere logiesverstrekkers... in de wijken Oud-Noord, Nieuw-Noord en bij de entree van Zandvoort... wordt het dagelijks een flinke wandeling heen en terug naar de auto. Ik heb het al een paar keer gevraagd aan gasten. Hoe zou je dat vinden? Nou, dat vinden ze belachelijk. En dat gaan ze niet doen. Kijk, het is nu mooi weer. Maar het is natuurlijk heel vaak slecht. Dat doen ze niet. Voor oudere mensen, ook met gebehinderung, is het natuurlijk heel erg aanstrengend. En een aanmoediging. Voor jonge mensen is het misschien oké. Maar, zoals het nu in zomer is, bij deze temperaturen, is het heel erg om Een halve stunde te lopen voordat je bij het strand ankommt en het is Clementine denkt ook dat er een verkeerd beeld bestaat van de verblijfstoeristen. Dat ze alleen naar Zandvoort komen voor het strand. Is echt niet zo. Zeker degenen die in de buurt parkeren, logeren, die wat verder van het centrum zijn. Dat zijn juist de mensen die gaan overdag het land in. Die willen Nederland ontdekken. Die nemen de trein naar Amsterdam. Maar ze nemen de auto naar Alkmaar, ze gaan naar de Zaanse Schans. Ze gebruiken de auto vaak dagelijks. En als ze die voortaan ver weg moeten gaan parkeren... zou dit wel eens nadelige gevolgen kunnen hebben voor het toerisme in Zandvoort. Ik heb gisteren heel veel mensen gesproken nog. Eigenlijk heeft iedereen er buikpijn van en ik ook. Want wat gaat er gebeuren? Wij verhuren heel veel op booking.com en Airbnb en Ferienhuis. Dat zijn een beetje de grootste booking sites. Daar gaan mensen een beoordeling opschrijven. En dan wordt de beoordeling... Zandvoort is zo ongastvrij. We gaan wel naar Noordwijk. Nou, tot zover deze reportage van onze collega's van NH Nieuws. Het is uh, inderdaad uh, hoe de mensen dit uh, ervaren. Het nieuwe parkeerbeleid wat dus uh, vanaf uh, 1 juli aanstaande ingaat. Uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Nou, dan gaat er weer fout hè, met die spot. Let op. Uh, het wil, wil echt niet lukken. Ging het net al, had je Rob van der Velde in één keer. Ja. Maar nou gaan we, nou gaan we echt proberen. Want uh, de zomervakantie komt eraan. Of kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar!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 Vriend, ik dacht ik bel je op, eens even checken, is het waar? Ach, jongen, hart, toch op, ze was de moeite niet waar. Nou mooi, dan kunnen we het kroegen veilig maken met elkaar. Zelfde tijd, zelfde rondje, is goed, ik zie je daar. Maar jij bent dronken na twee biertjes sinds je haar hebt ontmoet Ach man, ik ben het niet verleerd, het zit nog steeds in mijn bloed En ik heb trouwens gehoord dat die blonde er werd. Je bedoelt die ene die je laatst ging volgen op de gram Ja die, laat zien, hoe en Oh die, shit ouwe, dat is de niet Maar goed, ik zie je binnen Het is goed, terwijl ik vast bitter weer Kijk ons na, nou. we zijn er te bij af We lijken wel weer tien jaar, nu snap ik waarom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 Vriend, schijn we niet de tikkie te uit. Nee joh, neem het leven als de Kia met een korreltje zaad. Heb je gelijk maar. Dit is het mooiste wat er is. Hé, maar heb jij nou het nummer van die blonde gefixt? Nog niet. Nog niet? Maar wel van die shit ouwe. Dat is ook de meeste niet. Maar goed, ik ga weer naar binnen vriend. Is goed, dan haal ik weer 20 weer. Kijk ons naar, we zijn weer terug bij jou. Tien ja, nu snap ik waarom dus zij is afgeklap. Kijk ons nam, we zijn weer terug bij af. Het mooiste meisje van de klas is bij je handen. Maar tussen ons is er iets We zijn weer terug bij af. We wel weer 18 jaar. Nu snap ik waar, zij is afgeknapt. Kijk ons nou, we zijn weer terug bij af. Het mooiste meisje. Wat is hier leuk? Hè? De single van uh, Snelle en uh, Meteor. En die heet uh, Kijk ons nou. Nou, wij gaan alweer op naar het uh, nieuws. En uh, weer uh, van 4 uh, uur. Daarna zijn we er nog 1 uur lang met uh, Zandvoort op zaterdag. Op deze zaterdagmiddag in Zandvoort.